7 uur. Watermogenhoed met het NWS-journaal. Feyenoord heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Eredivisie. Tegen Ahead Eagles in Deventer werd het 1-0. Ajax heeft twee punten laten liggen tegen AZ. De wedstrijd in Alkmaar eindigde in 2-2. Vitesse ging thuis onderuit tegen Heracles Almelo. De Arnhemmers verloren met 2-1. En FC Utrecht won in eigen huis met 2-1 van Excelsior. Feyenoord staat nog altijd bovenaan in de Eredivisie. Maar de afstand met Ajax en PSV is wel kleiner geworden. Bij gevechten tussen twee milities in Somalië... zijn zeker twintig doden gevallen en tachtig mensen gewond geraakt. De gevechten waren in een centraal gelegen stad... waar milities uit twee regio's onder macht strijden. Weken geleden luidde het geweld al op in de stad. Maar vorige week werd er dankzij bemiddeling van Dubai... een wapenstilstand gesloten. De strijdende partijen geven elkaar de schuld... van het einde van de wapenstilstand. Vanwege het geweld in de Somalische stad... zijn bewoners gevlucht en werden scholen gesloten. De Iraakse strijdkrachten die Mosul proberen te heroveren op islamitische staat... boeken langzaam terreinwinst. Na een offensief van twee weken zijn ze doorgedrongen in de stad... waar ze nu verwikkeld zijn in felle straatgevechten. Omdat de strijd zich afspeelt in de dichtbevolkte wijken van de miljoenenstad... kunnen de Iraakse troepen niet meer goed gebruik maken van de Amerikaanse luchtsteun. Tijdens een opmars proberen ze burgers in de belegde stad te beschermen... zei een Iraakse militair. Andy Murray, de nieuwe nummer 1 in de tenniswereld... heeft het Masters-toernooi van Parijs gewonnen. In de finale versloeg de Schots de Amerikaan John Isner in drie sets. Murray gaat sinds gisteren aan kop in de wereldranglijst. Sinds hij de halve finale in Parijs won... doordat zijn tegenstander zich vanwege een blessure afmelden. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral bij zee nog een bui... mogelijk met natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot zo'n drie graden. Morgen vallen er vooral in de kustprovincies een paar winterse buien. En het wordt morgen 5 tot 8 graden. Dit was het NWS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Het is wederom zondagavond. Het is weer 7 uur. En dat betekent dus een nieuwe uitzending van ZFM Klassiek. Vandaag weer een zeer gevarieerd programma met zeer uiteenlopende muziek. En het unieke vandaag is dat de keuze voor de muziek vandaag is gemaakt door Angela Janssen. En uh, die heeft een hele mooie smaak wat klassieke muziek betreft. Dus ik zou zeggen, geniet maar weer van al het moois dat tot u komt. En we beginnen vandaag met de cello sonate nummer 2 in G mineur, opus 5 van Ludwig van Beethoven. De piano in dit stuk wordt bespeeld door uh, Anne Bozek en de uh, cello wordt gespeeld door Alain Meunier. De cello nummer 2 van Ludwig van Beethoven. Van de cello naar de piano is slechts een kleine stap. En vandaar dat we nu verder gaan met de nocturne nummer 1 in bes Mineur van uh, Chopin, Frederik Chopin. Poolse componist die uh, een groot deel van zijn leven in Frankrijk doorbracht. Het wordt gespeeld door een Chinese uh, pianist. En dat is Yundi Li, of Yundi Li, dat kan het ook zijn... Die komt dus uit China, speelt piano en de nocturne van Chopin nummer 1 in bes Mineur. De symfonie nummer 1 in C-mineur opus 68 van Johannes Brahms. En die gaan we nu beluisteren in een uitvoering van het West-Australisch symfonieorkest... onder leiding van dirigent Asher Fish. En dat is het leuke, je komt af en toe wel eens uh, opnames tegen zo van orkesten... dat je denkt van, oh, uh, even buiten het gebruikelijke. Dus Johannes Brahms en zijn symfonie nummer 1 en daar een deel uit... U hoorde het uh, tweede deel uit deze symfonie van Johannes Brahms en dat was het Andante Sostenuto. En uh, het uh, stuk werd live opgenomen in 2015 in de Perth Concert Hall in Australië, het West-Australisch. Uh, symfonieorkest dus onder leiding van Asher Fisch. En die speelde dus uh, nogmaals uh, het tweede deel uit de symfonie nummer 1 in c mineur opus 68 van Johannes Brahms. Verder met de Holberg-suite opus 40 van Grieg. ...Edward Krieg, Noorse componist in dit geval. En ja, daar komt mijn favoriete orkest toch weer naar voren. The Academy of St. Martin in the Fields. En de dirigent is de onlangs overleden Sir Neville Mariner. Fantastisch orkest is dit. Engels orkest... En uh, het, wordt, uh, het is genoemd naar een uh, de Academie van St. Martin in the Fields. Dat is een, een instituut in Engeland. En daar uh, kom is dit orkest ook uit voortgekomen. Goed, de Holbergsfieten dus van Edward Krieg. voor een wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart. En eh, van hem eh, gaan wij een deel draaien... uit de symfonie nummer 20 in D. De Grote dets oftewel D. De Majeur. En het wordt uitgevoerd door het Mozart-orkest uit Salzburg... onder leiding van Hans Graaf. En eh, uit deze symfonie deze symfonie spelen wij... Deel 2, het Andante. En zo schieten we heerlijk door alle periodes in de klassieke muziek. We gaan nu weer een, tijtje, een stukje terug in de tijd... Uh, van Mozart gaan we weer uh, terugreizen naar de barok. Naar Georg Friedrich Händel. Of George Frederick Händel. Zoals hij later in Engeland genoemd werd. Want u weet het, hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland doorgebracht. George Friedrich Händel. Oftewel Georg Friedrich Händel. En van hem gaan we nu spelen het Concerto Grosso Opus 6 in D-majeur. En dat wordt uitgevoerd... Door de Academy of Ancient Music onder leiding van Andrew Manze. Of Manze, maar ook. Academy of Ancient Music. Dat is dus een gezelschap wat zich met oude muziek bezighoudt. Nou, oud is het. Georg, Georg Friedrich Hendel. Van Georg Friedrich Hendel naar Johann Sebastian Bach is maar een klein stapje. Het waren tijdgenoten. Ze overleden in hetzelfde jaar, 1750. En er was nog een overeenkomst. Op latere leeftijd werden ze ook allebei blind. En merkwaardig feit is dat ze elkaar dus nooit ontmoet hebben. Deze twee Giganten. Nou, van Johan Sebastian gaan we dus draaien een symfonia. En uh, een symfonia is een kleine symfonie. Want uh, Bach heeft nooit echt van die grote uh, symfonieën geschreven. Symfonia dus in D-majeur van Bach. En het wordt uh, uitgevoerd door het Bach Collegium Stuttgart. En dat onder leiding van Helmut Rieling. Ja, en eh, niet alleen qua tijd springen we eh, van her naar der, maar ook qua Londen. We gaan nu weer naar Finland. En daar heeft geleefd de componist Jean Sibelius. En van hem gaan we een prachtig stuk draaien. Dat heet Romance in C majeur, opus 42. De dirigent is eh, Tauno Hanikainen. Nou... Ik hoop niet dat hij uh, Formule 1-coreer wordt. Uh, ta tauno Hanikainen. En het orkest is het London Symphony Orchestra. We gaan verder met uh, Hector Berlioz, Franse componist. En van hem gaan we uit de Symfonie Fantastiek, Opus 14, deel 4, draaien. En dat heet Marche au Suplice. Neem aan dat ik het goed uitspreek. Het wordt uitgevoerd door het Londens Symphony Orchestra onder leiding van Valerie Gergiev.